Plotlewin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Conrancties tegen Rusland. De leiders in het congres zijn het eens geworden over een nieuwe wet... die stelt dat de bestaande sancties van kracht blijven... en dat er nieuwe sancties bijkomen. Niet alleen tegen Rusland, maar ook tegen Iran en Noord-Korea. Daarmee wordt het voor Trump vrijwel onmogelijk... om maatregelen tegen Rusland op te heffen of uit te stellen. Daarop had het Witte Huis eerder speeld. Ook medestanders van Trump in het congres steunen de wet. De peuter die gisteren zwaar gewond raakte op de Tilburgse kermis is buiten levensgevaar. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk. Dat heeft de familie aan de politie laten weten. Het jongetje van drie viel gisteren uit een karretje, raakte bekneld en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. De voedsel- en warenautoriteit zegt dat de attractie eerder dit jaar nog was goedgekeurd, maar voor de zekerheid volgt er een herkeuring. Tot die tijd blijft de attractie gesloten. In een bestelbus op de A28 bij Assen heeft de politie 47 kilo Ecstasy-pillen gevonden. De bestuurder is aangehouden. Het is een man van 31 uit Groningen. De politie onderzoekt waar de drugs vandaan komen en waar ze naartoe werden gebracht. Rome kampt met een gebrek aan drinkwater. Het waterleidingbedrijf dreigt nu de inwoners op rantsoen te zetten. Ze krijgen dan acht uur per dag geen water. Nu wordt er nog water uit een nabijgelegen meer gehaald. Maar vanaf vrijdag mag dat niet meer van de autoriteiten. Omdat het te lage waterpeil slecht is voor de natuur. Het waterleidingbedrijf zegt dat een waterrantsoen voor de drie miljoen inwoners van Rome dan onvermijdelijk is. Ziekenhuizen worden er niet door getroffen, die krijgen grote watertanks. Het weer dan nog, vanavond en vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog... met minima tussen de 11 en de 14 graden. Morgen is het vooral in het zuiden en oosten grijs en erg nat. In het noorden schijnt af en toe de zon en wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB.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 door met Wolfgang Amadeus Mozart. En van hem gaan wij beluisteren een rondo in A mineur. Uh, Mozarts werken, vertaag k 5 En daaruit gaan wij draaien het Andante. Het is uh, op piano gespeeld door Anne Kwevelek. Zo, en nu wordt er weer een aanslag gepleegd op mijn eh, Franse taalkennis, die niet zo erg groot is. Maar goed, we gaan een poging maken. Anne de Pellegrinage, de premier année, Suisse, oftewel Zwitserland. En dan met name over het eh, Wallenstadmeer. Het is geschreven door eh, Frans Liest en het wordt op piano uitgevoerd door Nelson Freire. Thank uh. you.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 ook niet de kleinste, eh, onder leiding van Pierre Boulet, ook niet de kleinste.